Katrien Straatman met het NOS-journaal. Zangrip is overleden, meldt haar management. Ze had vooral hits in de jaren 50 en 60. Haar grootste succes was Waarheen Waarvoor uit 1971... een vertaling van Amazing Grace. Het nummer werd veel gebruikt bij begrafenissen en crematies. Mieke was 82 jaar... Duizenden Britse mannen die in het verleden zijn veroordeeld... voor seksuele handelingen met andere volwassen mannen... krijgen postuum eerherstel. Nog levende homoseksuelen die ook om deze reden waren veroordeeld... kwamen daar al langer voor in aanmerking. Het gaat alleen om mannen die zijn veroordeeld voor seksuele handelingen... die nu niet meer strafbaar zijn. De overheid komt hiermee een afspraak na uit 2013... toen de Britse wiskundige Alan Turing officieel eerherstel kreeg. Turing werd in 1952 gearresteerd wegens homoseksuele. Twee jaar later werd hij doodgevonden. Vermoedelijk pleegde hij zelfmoord. De twee eigenaren van een illegaal wedkantoor in Rotterdam hebben een boete van ruim 270.000 euro gekregen van de kansspelautoriteit. Het is een van de hoogste boetes die de instantie ooit heeft opgelegd. De eigenaren van het wedkantoor bieden spelletjes op de computer aan als Lotto Toto, waarbij wordt gewed op paardenraces. En dat is op zich toegestaan, maar dan moet er wel een vergunning zijn. Het wedkantoor in Rotterdam had dit niet.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 Het weer het is bewolkt, er trekken wat buien over het land en het is tussen de 10 en 14 graden. Vanavond wordt het droog en na een koude nacht is het morgenochtend ook meest droog. In de middag vallen er weer buien. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS. Verkeersupdate. Verkeersupdate. van de ANWB. Files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Eembrugge, 7 kilometer. Vertraging valt wel mee, nog geen 10 minuten. Op de A27 Utrecht richting Breda bij Avelingen, 3 kilometer. Dat kost je ongeveer een kwartier. En op de A44 Amsterdam richting Den Haag bij Wassenaar, 2 kilometer. Met een vertraging van 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Mijn vader, joh, als je het met hem eens bent, hè, dan denkt hij dat hij gelijk hebt. Maar <lacht> uh. ah, jongen, mijn, mijn vader, die voedt ons op uit, uit een tijdschrift. Laatst was het zoek, zijn we een week niet opgevoed, jongen. Ja. <lacht> en, en iedere morgen brengt mijn vader me weer naar die anti-autoritaire kindercrash... En ik wil helemaal niet naar die anti-autoritaire kindercrash, maar mijn vader zegt, je moet. Maar jongen, die, die juf, hè van die crash, hè, die is hartstikke achterlijk. Dan zegt ze, waarom doe jij niet mee in de zondblok?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 als mijn vader thuiskomt, hè, zegt mijn moeder altijd tegen mij: Ga jij maar gauw naar bed, want paps is dood op. Dus hij moe, moet ik naar bed. Hé, laatst kwam ik thuis, had ik mijn blouse gescheurd, hè. Ik kon niks noemen, maar ik had gevochten. Kon ik ook niks noemen, want mijn vriendje was begonnen me terugslaan, te slaan, hè. En mijn moeder kwaad. En ze zegt: Ik krijg van jou nog eens een keer grijze haren. Ik zeg: Zo, wat hebben jullie dan vroeger met opoe uitgespookt? GELUIDEN. Nou, mijn opoe is ook hartstikke achterlijk hoor. Dan zegt ze: Wat gebeurt er met jongetjes die jokken? Ik zeg nou: Als ze dagelijks oefenen, mogen ze later tweedehands auto's verkopen. GELUIDEN.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 Ja, maar, oh, mijn tante hebben een rot leven, hoor. Ik heb laatst gehoord ze leven al jarenlang als broer en zus. Nou, ik weet wat het is. Hoor. En toen ik zelf jarig was, toen kreeg ik dit fietsje en ik kreeg een uh, sprookjesboek met maffe verhaaltjes, jongen. Over een kikker. En als je me zoen geeft, dan wordt het een prins. Nou, voor geen geld, jongen. Heb je nog meer prinsen, nog minder kikkers.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 was uh, Kien. En uh, daarvoor natuurlijk een heerlijke conferentie van Vols over kleuter op fietsie. Ja, ik vond ik leuk. Ja, dat vond ik leuk. Oh, by, high, ZFM luncht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 deze week wordt het gepresenteerd door onze Dolly Met <laughs> Dit vervelend <is> hè? <laughs> ja, want uh, Hella is uh, een paar daagjes weg. in verband met de herfstvakantie. En Jolanda uh, is in bespreking. En aangezien deze vacature vanuit het uh, Pluspuntgebouw komt. Uh, ja zijn deze twee dames het aanspreekpunt. En vandaag dus even niet beschikbaar. Dus lees ik zelf even aan u voor... Uh, wat voor vrijwilligersfunctie er vrij is uh, binnen ook Zandvoort. Want daar gaat het om. Um, iedere vierde zondag van de maand... is er nog plek voor een vrijwilliger... Uh, die mensen begeleidt bij de spelletjes... en of creatieve zondagmiddag. En... Um, van half twee tot vier uur worden er dan spelletjes gedaan met mensen en creatieve uh, activiteiten. En uh, voor dat vrijwilligersteam van Ook Samen uh, uh, is men in Pluspunt op zoek naar uh, dus iemand voor die vierde uh, zondagmiddag van de maand op te vullen. Nou, bent u nou creatief of hou je van gezelschapsspelletjes? Meld je dan aan. En doe gezellig mee met het ook Zandvoort gebeuren. Uh, de zondagen dan zijn de spelletjes van half elf ochtends tot half vier middags. En mocht u graag meer informatie krijgen kunt u bellen met Jolanda Meijer op telefoonnummer 5740330. Nou, deze vacature heb ik ook geplaatst op uh, Zandvoort Lunch. Op onze Facebook site van Zandvoort Lunch. Dus daar kunt u hem op uw gemak teruglezen. Natuurlijk ook op de website van Vip Zandvoort. Vip-Zandvoort.nl. En uh, binnen, vanaf zaterdag staat hij ook op de kabelkrant op kanaal 40 van Ziggo. Dus daar kunt u hem ook nalezen.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 Track disputes to some brutes in Lovuton Act high for loop while my boys put the boots in ship afloat And I never ever smile Unless there's something to promote I just won't emote. Spasibo! Party like a Russian End of discussion Dance like you got concussion on oh. old covent garden I remember only too well Love is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 in de uitvoering van de chorus. Maar die hebben die ingewikkelde piano -solo eruit gelaten. Dat is te moeilijk, denk ik. Maar dit was Phil Linnet. Dat heette Old Town. En daarvoor hoorde u Robbie Williams met zijn spraakmakende Party Like a Russian. Ja, ik heb nog een, een mededeling, uh, Dolly. Want morgen, morgen vindt er een uh, hele speciale uitzending. plaats van Sandvoort Lunch, hè. weet je dat? Ik heb geen idee. Ja, ik, ja, ja, ja, ik hoorde ja, ja. net wel iets over moesten, ja, maar ja, vertel. Rob Harms en Albert-Jan Vos gaan ja? het presenteren, morgen. Wat leuk! Ja, wat dus leuk. Uh, dat is buiten de verantwoording van de directie, hè? Ah. Dat je dat? Doet. Zeg maar, uh, ja. uh, uh, waarom? Ter nou, wat ja, dat komt omdat Harms vakantie heeft en die had niks te doen. Dus, uh, <laughs> Dus oh. gaat u maar twee uur radio maken. Oké, okay, ja, Dus morgen, morgen gewoon, gewoon goed luisteren, dames en heren. De, de, morgen is een hele speciale lunch Met uh, het, uh, het A-team van uh, CFM. Uh, <laughs> die -team. Het E-team. Elite het Elite-team? Uh, ja, het E-team, hè. Uh, ja. <laughs> ja. Murdoch en. Uh... <laughs> Mr. T. Ja, Mr. T. Wie, wie is dan Murdoch? Was dat, was dat weet ik, jij nee, nee, denkt nee. het? Ja, ja. Okay. ja, ja, ja. Nou, okay. Maar morgen, dus, speciale ja. uitzending tussen 2 en 4. Gezellig. Leuk. Leuk. En nee, hey, tussen 12 en 2. Sorry, laat ik het nou goed zeggen, want anders gaat het nog weer fout. Hm. Oh, ik word gebeld. Nou, dan gaan we naar Goanes. Entendemos cuando lo hacemos, quiero, quiero, que de la cama pasemos el cielo. Het uh, Fuego. En dat was uh, niemand minder dan Juanes. Die ooit, ooit een hintje gehad heeft met Una Camisa Negra, geloof ik. Als ik het goed, goed onthouden heb. Uh, uh, nou. Wat hoor ik nou weer. Oh. Nou, we gaan nog een plaatje draaien. En dan gaan we zo naar het nieuws. Dit is Dark Ash Down. En dat heet Winter in America. Dat is de echte uitvoering.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 Just keep I wish I could opname van Doug Ashdown en als u eh, nou bijvoorbeeld op Spotify naar dit nummer zoekt, oh. eh, dan zult u hem waarschijnlijk niet vinden. En hij staat er wel op. Alleen het enige vervelend is, hij staat er onder een hele verkeerde titel op. Dus als je dit nummer nog eens op Spotify bijvoorbeeld terug wil luisteren... moet je zoeken naar Leave Your Love Alone. Onder die, ti onder die titel staat hij daarop. Ja, het is dus belachelijk natuurlijk, maar het uh, is gewoon de verkeerde titel. Het nummer heet Winter in America. Het is een oorspronkelijk nummer van Doug Ashdown. En uh, ja, onze René Vroger heeft er natuurlijk uh, ja. ook een hitje mee gehad. Maar dit was het origineel. Van Doug Ashdown. En het staat dus onder de titel Leave your love alone. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. En ik zeg het nog verkeerd ook, het is leave, uh, even kijken hoor. Leave love, enough alone. Ja, leave love, enough alone. Zo ja, staat hij erop. Daar klopt helemaal niks van, hè? Nee, leave maar, love, enough alone. Nee, ja. nee, maar dat komt in de tekst voor. Maar waarschijnlijk ja. heeft degene die hem op Spotify gezet heeft... gedacht dat dat de titel was. Ja, leave ja, ja, ja. love, enough alone. Oftewel, winter in Amerika. Oké. Okay. Ja. Nou, mag jij. Nou, ja. oh, wat lief. Nou. Luisteraars... my love. Ik doe het niet meer, hoor. Luisteraars... Uh, een update van het regionale nieuws van 20 oktober alweer. Vandaag organiseert Brandweer Kennemerland samen met natuurbeheerder... ...Waternet en Fire Bucket Operations een specialistisch team met blushelikopters. Een grote oefening. De oefening vindt plaats in de Amsterdamse waterleidingduinen... ...in het grondgebied van de gemeente Zandvoort. De oefening duurt van ongeveer half tien tot uiterlijk vier uur.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 En of er ook zichtbaar is voor de omgeving, dat hangt een beetje af van de weersomstandigheden. De helikopter zal overvliegen, landen en opstijgen. En dit gebeurt twee keer in de ochtend en twee keer in de middag. De politie Eemond heeft 13 verdachten in de leeftijd van 17 tot 23 jaar aangehouden... voor onder andere woninginbraken en heling... Alle verdachten zijn woonachtig in Beverwijk en Heemskerk. De politie kwam de verdachte op het spoor na uitgebreid onderzoek. In de maanden november en december 2015 was er een duidelijke stijging te zien... in het aantal woninginbraken in de Eimond. Deze stijging was vooral waarneembaar in de gemeente Heemskerk en Beverwijk... en dit resulteerde in het onderzoek welke in de periode van januari 2015... tot eind juli heeft plaatsgevonden... De zaken hebben plaatsgevonden in de gemeente Beverwijk, Heemskerk en Velsen. Eén daarvan speelde zich af in de gemeente Kastrikum en de woninginbraken zijn door de dertien verdachten in wisselende samenstelling gepleegd. De buit bestond meestal uit sieraden, kluizen en elektronische apparatuur. In januari 2017 moeten de verdachten zich verantwoorden voor de rechtbank.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 extra aandacht nodig heeft of een extra plekje binnen het vrijwilligerswerk verdient... kun je deze organisatie aanmelden voor nominatie. Nomineren kan tot en met 28 oktober. De vrijwilligersprijs wordt uitgereikt op zaterdag 26 november... van 4 tot 6 uur in het gebouw van Pluspunt. Wist u trouwens dat uw eigen ZFM Radio ook een vrijwilligersorganisatie is? Hint, hint. Een jonge Duitse toerist is woensdagavond aangereden... door een auto op de burgemeester van Alfenstraat. Het ongeluk gebeurde even na zes uur op het zebrapad ter hoogte van Centenparks. De jongen is door ambulancepersoneel nagekeken en voor lichte verwondingen behandeld. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis. Bijna tegelijkertijd vond er een ander ongeval plaats in Zandvoort... Op de Zandvoortse Laan werd een man in een scootmobiel aangereden. Ook deze man bleek geen letsel te hebben. De politie heeft de man in de scootmobiel teruggeëscorteerd naar het nieuw Unicum-terrein, waar hij verder werd behandeld. Even kijken, hebben we dan alles gehad? Zo'n beetje wat er te melden viel voor dit moment. Ja, ik geloof het wel. Ik denk uh, dat we maar doorgaan naar het weerbericht, uh, Ruud. ZFM lunched.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 De uh, wind waait uit het noorden tot noordoosten en is matig over land en vrij krachtig aan zee. En de temperatuur stijgt naar een graad of 13. Vanavond en de komende nacht is het droog met een mix van even kijken wat staat er van oh van wolken en opklaringen. De noord tot noordoostenwind neemt af naar zwak en de temperatuur gaat dalen naar een graad of 6. Ook morgen komt het tot enkele buien, maar geregeld schijnt ook het zonnetje. De noord tot noordoosten wind waait matig en de temperatuur gaat stijgen naar ongeveer 12 graden. Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. tegenwoordig, hè? het is nu Dolly Mala. Dolly, Mala, Dolly, Mala, Dolly Mala. Ik word er zo niet goed van die man, hè. Hij is zo vervelend. En ik vond dit Dolly nummer Mala. gewoon leuk om weer terug te horen, omdat Bim Mendel dat vroeger veel draaide. Dat, ja. Ja. ja. Nou, lekker dan. Ja. Nou. <laughs> Dolly Mala. Nou, we gaan uh, even gelijk even wat anders doen, want... Uh, nou, graag, de, graag, graag. Ja, zet die radio maar weer op volle sterkte. Daar oh, komt hij nee, weer. He? Ja hoor. Daar komt hij weer. Yo. Ik ook, dat geloof ik ook. Dit wordt echt een van de beste stoopsplaten... van de laatste 20 jaar, hoor. God, dat jij ja? dat kon verstaan, dat ja. zo Bart überhaupt wat zei. Ja, nee. God, Godskanonnen. <laughs> Zijn net qua, jongens hier, de, jongen, die allemaal keihard, keihard, die volume Ik hou helemaal niet van de stoons. Gauw en. ze dat <lacht> <lacht> <Knolsen> dan schelen. het <lacht> <lacht> dan ik, Wij houden er wel van. Nou, dan ga je het lekker thuis luisteren? Ja. Hé, <laughs> hey, moet je horen? Ik heb uh, nieuws, nieuws, nieuws, nieuws, Zandvoorts nieuws. Ondanks het regionale nieuws van net. Nee, hij uh. hey, is zo vervelend vandaag, hè? Ik haal je niet meer op, hoor. <laughs> luistert u even niet naar hem, luistert u even naar mij. Nou, oké. Okay. Is dat twee uur? Nee, ja. nog niet. <laughs> <laughs> nog lang niet. Nog lang niet. Maar uh, <laughs> Just Your Fool heet het nummer uh, van de Stones. En uh, dat is natuurlijk een prachtig nummer. Ja, uh, maar ik heb nieuws. Ja, rustig aan zeg. What het is al lang twee uur. Dit dus, kan om vijf over twee ook nog wel. Nee, niet. helemaal maar, uh, niet. Maar dit komt dus van het nieuwe album van de Stones. Uh, Blue and Lonesome gaat het heten. En u moet, u moet er nog even twee maandjes op wachten. Nou, niet eens meer. Anderhalf maandje. Oh. Want uh, 2 december komt hij uit. Hey, johan, en tegen die tijd heb is jij het een, al zo grijs gedraaid. Wil die nog niet meer kopen? Het, jawel, want uh, alleen dit nummer is maar beschikbaar. Voor oh. de rest, niet? <laughs> <laughs> en het is een fantastisch. Oh. En, en, en Bart, Bart van heen. der Meer zei het al. Het, is, het, is een van de, het wordt, wordt waarschijnlijk een van de beste stoosplaten. Ever Sinds in ieder geval van de laatste 20, 30 jaar. Want ze gaan helemaal terug naar hun roots. Hè. Dat wou ik nog even vertellen. Het gaat helemaal ja. terug naar hun roots. Uh, ze zijn gewoon met z'n vijven... Nee, met z'n zessen zelfs... Zijn ze rond de microfoon gezeten in die studio ergens in Londen. En ze zijn gewoon rammen. <laughs> en we gaan gewoon doen wat we leuk vinden. Waar we mee begonnen zijn. Dus uh, het is live opgenomen. Uh, er is niet gedubt of niks... niks uh, uh, studio Tricks, het is gewoon zo is het gespeeld. Kan je dit nummer ook... Als je een beetje uh, gehoord hebt, kan je dat goed horen. Want dit nummer maakte uh, op een gegeven moment... een van die gitaristen, maakt een knaller van een fout. Die gaat gewoon in een, een verkeerd akkoord. Maar dat was uh, vroeger bij de Stones of vaker. Maar uh, dat maakt niet uit. Dat is muziek maken. Dat is uh, spontaan. En uh, het schijnt ook zo te zijn dat... Uh, Eric Clapton, die was in een studio daarnaast aan het werk... En die zei van, wat is dit lekker? En die deed gewoon even mee. Ja, die ging gewoon meedoen. Oh, wacht even. Dolly, hebt nieuws. Ja, want dat ik, kan ik niet vergeten. Nou, vertel nou, mag me maar. Mag ik eindelijk? Dolly, maar low. Jongen, jongen. op! Schrik. <laughs> nou, kom op met het nou, nieuws. Wat ik heel graag wil vertellen, eh, dat is dat uh, u weet dat de, de verkiezing onderneming van het jaar uh, weer eraan zit te komen. Ja. In november wordt dat weer uh, allemaal bekendgemaakt. Ja. Maar de genomineerde bedrijf, bedrijven zijn bekend ja, vooral die meedoen met de, de, de verkiezing. Ja, <laughs> hij wel. Eh... Uh, ik ga ze even aan u voorlezen. De genomineerden voor de verkiezing... onderneming van het jaar 2016 in Zandvoort... zijn in de categorie horeca. Ten eerste, rabbel. U weet wel, de gezellige koffie... Uh, koffie, koffie... nou, het is geen koffieshop, hè? Hoe noem je dat? De, oh. de, lunch, de lunchroom is het eigenlijk geworden, hè? De, de lunchroom rabbel. Bereid het dan ook eens voor. Het is pas net bekend. Dan okay. Ajuma. En de Zeemermin. Oh. Dan in de categorie retail. De Bruna. Ja. Sacktime. En Sunny Beach. En in de categorie overige zijn genomineerd. Kenamu Zandvoort. Circus Zandvoort. En Jump XL Zandvoort. U weet wel hè, al die uh, grote... Springwinkel. Ja, de springwinkel. ja de ISIS. Nee. Ja. <laughs> nee, natuurlijk ja. in het Center Parks, hè? Ja, ja. Al die uh, prachtige, hoe noem je die dingen ook alweer? Die trampolines. Ja, ja allemaal ja. grote trampolines. Ja, ja. Dus uh, dat zijn de categorieën. Iedereen die uh, mag nu zijn stem gaan uitbrengen op de genomineerde bedrijven. Uh, dat kunt u doen door een mail te sturen naar het volgende e-mailadres... OVHJ, oftewel de afkorting van ondernemer van het jaar. OVHJ, apenstaartje, Zandvoortse Courant met cou.nl uh, of via de Zandvoort-app onder de knop Specials of via de website www.beachpromotion.net/ondernemerschala-2016. Mensen. Allemaal stemmen. Ik weet al op wie ik ga stemmen. OVHJ. Onze vrouw heeft jeuk. Ik kan het niet meer, die man. Ik kan, kan, kan het niet. Het is een lunchprogramma. Ja. Als <laughs> je naam of zit een lunchje ben je laat. Of je zit in een slecht restaurant dat lang duurt. Kan ook. Maar goed. Eh, OVHJ. Appenstaartjes. Zandvoedselkroom.nl. Kunt u stemmen. Nou, ik heb van niemand bijgehoord op wie ik kan stemmen, hoor. Nee, ik wel. Nee, nee. mijn favoriete cafés in Zandvoort zitten er niet bij. Nee, nou had je, moeten, had je ze moeten nomineren. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. niet ik... gedaan zeker hè? Ja, vijf keer. Ja, tuurlijk. Ja. Oh nee, vier keer. <lacht> nou, oké. Okay, um, hoeveel tijd heb ik nog? Oh, nog elf minuten. Dan kan ik nog even de stooms draaien. Is wel lekker makkelijk. <lacht> Waarom niet Robbie Williams? Die nee. draait ja's nooit. Ik heb ik net nog gedraaid. <lacht> Ja, elke keer draai je die. <laughs> Dit is echt een mooie plat. Dennis Huiger Bart van der Weijden. En Jeroen doen man een van Dennis Huigen, Bart van der Weide en Jeroen van Koningsbrugge. En dat heet Left Behind. En dat is zo mooi. Ja, dat is gewoon mooi. Ja, Wat is dit nou mooi? Weer? Remember this golden classic...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 The trees, you came to love me like a leaf on a breeze. Candle rain falls softly on my weary eyes as if to hide a lonely tear mm. my life will be forever autumn guess you're Een prachtig stuk uit uh, natuurlijk The War of the Worlds van Jeff Wayne. Jawel, maar uh, we moeten eruit. Want er staat er weer eentje ongeduldig te trappelen hier. En uh, die wil zo nodig, uh, die moet ook een uh, programma maken. Dus ja, dan motten wij eruit. E, ja, dan ja we niks aan te doen, jongen. Ja, dan dus zitten het er voor ons weer op voor vandaag. Ja, ja. We gaan weer naar huis. Voor mij en Dolly, my love, Zitten ze er weer helemaal op. Gaan weer. <laughs> Nou, oké. Okay. Ja. Uh, nou, we hopen dat u uh, genoten heeft de afgelopen twee nou, uur. Ik kan ik me nauwelijks je... voorstellen, maar... Ik... Uh, ja. Jansen wel, ik iets minder. is <laughs> <laughs> al die lijf. stoonstroep. Ja. <laughs> Dolly Mellon. Bart, die kijkt me aan, zeg. Zo. Nou, uh, dat hebben we ook weer gehad. Ja. Uh, we gaan eruit. En uh, we wensen u nog een hele fijne uh, donderdag. Met ja? de rest van de programmering uh, van uh, C.F.M. Zandvoort. We gaan uh, door tot in de late uurtjes. Met live muziek. Oké. Okay. Nee, niet live muziek. Met live programma's. Live programma's. Oh, ja, overigens. zo is het. Ja, ja, ja. ja. Okay. En jij bent er dinsdag weer, hè? Ja, ja, denk het wel. Ja. Dinsdag, dinsdag, ja. Dinsdag donderdag. Yes, yes, yes. Oké. Okay. Ja. Nou, je weet maar nooit. Hey, nou, hey, wij Bobby. wensen u wel vast een heel fijn weekend. Bedankt ja. u voor het luisteren. Ja, ook dat nog. En uh, ja, tuurlijk. Ja. Waar zouden we zijn zonder onze luisteraars? He? Ik heb geen idee. Nee, dan konden we wel thuis blijven. Nee, waar zouden onze luisteraars uh, zijn zonder ons? Ook dat nog. Ja, dan ja. hoorden ze ons niet. Nee. Nee, nee nou goed. Ja. Her, jeetje. Ja. Ik zou zeggen... Fijne donderdag nog verder. Zet ja. de radio niet uit. Laat hem aanstaan. En ja. geniet straks van, uh, van alle mooie muziek... die uh, collega Bart aan u laat horen. Met alle informatie over uh, ja, artiesten. Hij, en heeft, en hij, moet, hij moet alle nummers half draaien vandaag. Hoezo? Nou, vorige week had ik... hij <lacht> gedaan Hij moet nou twee programma's in één proppen. Dus hij draait alle nummers maar half. Maar, ja, ja, ja, ja. Nou, dat geeft niet. we weten dat ook weer gewoon ja. nou, gewoon half. <lacht> maar dat maakt niet Hé, hey, uh,